Marnik Zampersen met het NOS-journaal. In de Schilderswijk in Den Haag is het onrustig door een groep van enkele tientallen mensen. Er is een brandje gesticht en volgens Omroep West worden agenten bekogeld. De politie is aanwezig met onder meer honden. Op sociale media werd volgens de regionale omroep vanmiddag een oproep gedaan om te gaan demonstreren in Den Haag. Ook in Tilburg en Enschede zijn demonstraties tegen de coronaregels. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid noemt de rellen, plunderingen en brandstichtingen bij demonstraties crimineel gedrag. Het heeft volgens hem niets te maken met demonstreren tegen de coronamaatregelen. Ook zegt Grapperhaus dat de burgemeesters en politie terecht hard hebben opgetreden. In Amsterdam en Eindhoven maakte de politie met waterkanonnen, paarden en de wapenstok een einde aan illegale demonstraties. In Amsterdam zijn meer dan 100 mensen opgepakt. In Eindhoven zijn tientallen arrestaties verricht. In Eindhoven werden door relschoppers winkels geplunderd en vernielingen aangericht. In Stein heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld na de rellen van gisteravond. Met de maatregel kan de politie preventief fouilleren en er kan strenger worden gestraft. Gisteren kwamen in het Limburgse Stein zo'n 100 jongeren bij elkaar na het ingaan van de avondklok. Ze, ze gooiden met vuurwerk naar agenten. Er waren 14 arrestaties. In Urk zijn vanavond meer agenten op de been na de ongeregeldheden van gisteren. Daarbij werd een teststraat in brand gestoken. In dierentuin Gajazu in Kerkrade zijn door de sneeuw van afgelopen nacht verschillende folières beschadigd geraakt. Daarbij zijn ook vogels ontsnapt. De volière voor de vale gieren en die van de oehoes zijn volgens de dierentuin onherstelbaar beschadigd... en moeten de komende maanden herbouwd worden. Op drie vogels na zijn alle ontsnapte dieren weer terug in hun verblijf. Het weer in het hele land vorst. In het zuiden gaat het sneeuw en het kan plaatselijk glad worden. Morgen overwegend droog, maar er blijft een enkele winterse bui mogelijk. Het wordt morgen een graad of vier. Dit was het NOS Journaal. We zitten op dit moment in een crisis. en Ik kan me goed voorstellen dat u behoefte heeft aan een luisterend oor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 Met nu. Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1422. Mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. We beginnen met. Gio-Ari. Gio-Ari, dat zijn twee heren uit Italië. Gino Vanani en Ariel. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek. Maakt niet uit. Ze um, gaan eigenlijk al vele tientallen jaren mee. Ik, ik denk wel twintig, dertig jaar dat ze al muziek maken. Uh, met elkaar ook. Um, en ook, ze hebben ook een hele fraaie website... waar ze een inkijkje geven in hun studio... En dan zie je dat het helemaal behangen is met eh, boksen, toetsenborden, mengpaneels, computers enzovoorts enzovoorts. En natuurlijk heel veel draden. Goed, eh, Ariel die heeft mij een eh, aantal albums opgestuurd van de laatste jaren. En we beginnen dan ook vandaag met Crystal Waters. Er zit iets zo heel veel muziek in, maar ik dacht van, nou ja, net zoals nu op de achtergrond, wat natuurgeluiden is ook wel even lekker. Daarna gaan we heel wat anders doen. Lisa Hilton, een, um, een, een mevrouw op piano, maar ze laat zich graag begeleiden door allerlei jazzmuzikanten. En zo komt ook dit album, More Than Another Day, er komt weer heel jazzy over. Dan gaan we daarna als nummer drie, Frans Amati. Dat is een uh, ja, gaan we terug in de tijd naar zo'n 2014. Um, dan hebben we het over Well, Being and Mindfulness. En ook de titel van dit, uh, van dit programma Peace of Mind. Peace of Mind. Dat is een hele, hele vrije titel. We gaan ook naar de elektronische muziek. De elektronische muziek zullen we maar zeggen. En dat doen we via het label AD Music uit Engeland. En er komen verschillende artiesten langs, zoals Steve Orchard. Uh, even kijken. Um, David Wright, de grote man bij dit label. Nee, die komt de volgende uur aan, de bord, aan bod. Maar we hebben ook nog eens even kijken. Hoe uh, heet die code Indigo? Indigo. Um, nou, dat is het dan voorlopig. En een artiest die twee keer langskomt in het hele programma... dat is Maneki Neko. En Maneki Neko, nou, daar heb ik op de playlist... die je kan vinden op peacefulradio.info... heb ik een, uh, zijn website gezet. Een page, zoals dat heet. Veel luisterplezier.